Ik vraag jou ten eerste bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent. Ten tweede houdt u de boeken van het oude en nieuwe testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid. Verwerkt u alle leringen die daarmee in strijd zijn. Ten derde, belooft u uw ambt in overeenstemming met deze leer getrouw uit te oefenen en uw leer te sieren met een godvruchtige levenswandel. Belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen. En belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke tucht volgens de orde van de kerk wanneer u zich in leer of leven het ambt onwaardig zou gedragen. Wat is hierop voor God en deze zijn heilige gemeente je antwoord? Ja, met heel mijn hart. God, onze hemelse Vader, die u tot deze heilige dienst geroepen heeft... Verlichte u door zijn geest, Versterke u door zijn hand en regeren u zo in uw bediening dat u daarin dienstbaar en vruchtbaar mag wandelen. Tot grootmaking van zijn naam en tot uitbreiding van het rijk van zijn zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij zingen uw nieuwe dienaar staande toe de zegenbeden uit Psalm 134. En daarvan het derde vers, Psalm 134 vers, 3, dat ze heren zegen op u daal. Wij doen dat staande.